4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 President Yanukovych van Oekraïne heeft verontwaardigd gereageerd op het geweld dat de oproerpolitie heeft gebruikt om pro-Europese betogers uiteen te jagen. Bij een betoging van een paar honderd betogers in de hoofdstad Kiev zou ook de wapenstok zijn gebruikt. Zou er zouden 35 gewonden zijn. De betogers eisten het aftreden van Yanukovych omdat hij weigert een associatieverdrag met de Europese Unie te tekenen. Ze vinden dat hij zich onder druk laat zetten door Rusland. Janukovic wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het geweld bij de demonstratie. Gisteren bleef het rustig bij demonstraties in Kiev en Lviv, waar zo'n 10.000 betogers waren. Ook voor vandaag staan er betogingen op het programma. In Garkov, niet ver van de grens met Rusland, betoogden duizenden aanhangers van de president. Patrick Laurij heeft het Festival 2013 gewonnen. De Cameretje kreeg zowel de jury als de publieksprijs. De manier waarop Patrick zijn observaties omzet in een goed getimed humoristisch verhaal is bewonderenswaardig, al dus de jury. Cameretten is het grootste en oudste cabaretfestival van Nederland. Het begon in 1966 als activiteit van de TU Delft.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 Frank van der Linde. Goedenacht. Het is kerst wat de klok slaat. En nu vond ik een berichtje op het, uh, op het internet dat er in Zoetermeer is een heus actiecomité. Die wil dat uh, de kerstman even wacht totdat Sint weer het land uit is. Sinterklaas is natuurlijk een heel erg Nederlands uh, feest. En uh, kerst is, uh, nou, ja, wordt overal gevierd. kerstman is heel erg Amerikaans. En dan, uh, ja, dan worden we toch een beetje chauvinistisch hier in Nederland. En zeggen dan van: ja, hallo, uh, wacht even met dat hele kerstgebeuren. Voordat we Sinterklaas goed en wel achter de rug hebben. Dat is over een, een klein weekje. Donderdag is het 5 december, dan viert men Sinterklaas officieel of 6 december. Uh, dat verschilt een beetje. De ene dan de andere. De, ik weet ook mensen die het nu al hebben gevierd hoor. Vrienden van mij die moesten vanavond al aan de bak of gisteren. Gedichten en surprises en zo. Sinterklaas is niet aan mij besteed. Ik ben uh, meer voorstander van de kerst. En dan helemaal als het gaat om de versieringen. Over de, de, de kerstboom, als het daarom gaat. Of over de, de versieringen die je dan door je hele huis hangt. Met de lichtjes en de slingers. En oh, ik vind dat echt heel gezellig. En dan ook nog de muziek. Die, er, die, die komt er natuurlijk ook nog bij kijken. Dat is ook wel een groot onderdeel van kerst voor mij. En dan ben ik weer... Ja, het is gewoon een beetje huiselijk. Het is ook een beetje misschien uh, hoe het vroeger dan bij mij thuis eraan toe ging. Mijn moeder had al van die verzamelalbums. En dan zetten ze die liedjes altijd op. wat van, van echt alles kwam voorbij. Ook dingen die je in het eerste uur al hoorde hier in mijn radioprogramma. Met, uh, Driving Home for Christmas. Die klassiekers. Gezondheid ook een klassieker draaien. Maar uh, dus daar, daar, daar denk ik dan ook een beetje aan terug. En daarom heb ik dus al de versieringen thuis opgehangen. En dat vindt niet iedereen even leuk. Iedereen, iedereen, sommige mensen zeggen van doe even normaal Frank. Wacht nog eventjes. Tot na Sinterklaas. Of in ieder geval tot het december is. Het is nu dus 1 december. Dus nu zou het dan eventueel mogen, maar bij mij staat alles aan de week. De kerstboom, de kerstversieringen, de kerstlampjes. En ook, jou, ja hoor, ik draai het ook al, de kerstmuziek. En dan is dit toch wel echt een klassieke. En zeker in mijn geval is het de mooiste tijd van het jaar. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer.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 It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for hosts, hushpuppies, and toast with carrots out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago.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 Wat mij betreft wel hoor. Most wonderful time of the year als het om kerst gaat. En uh, ik ben dus heel benieuwd hoe jij dat doet. hè. Staat bij jou de al? Ben jij al de versiering aan het ophangen? 0801121. Sommige mensen zeggen na Sinterklaas dus. Na 5 december. Op 6 december de volgende ochtend gewoon hup, de dozen uit de berging halen. En lekker alles ophangen. Lekker gaan rommelen met die kerstboom. 0800 -1 -1 -1. Wat vind jij ervan? En uh, je mag ook mailen. Nachtbraak is ik ging hem dus een beetje zoeken op kerst. En, uh, nou ja, toen net al wat ik vertelde over het actiecomité... wat is opgestaan in uh, Zoetermeer. Dat ze hebben gezegd, van ja eerst Sinterklaas, dan kerst. Ze maken zich er echt hard voor. Maar er kwam ook nog een grappig berichtje tegenover kerst. Dat uh, de helft van de vrouwen de pil vergeet met kerst. Door die drukte, door de familiedingen die zich allemaal afspelen... door nou ja, de stress die er ook weer bij komt kijken... Uh, vergeten ze de pil in te nemen, blijkt uit Brits onderzoek. En, uh, dus het zou zomaar zijn dat we weer een soort babyboom krijgen in de zomer. Omdat met kerst iedereen dicht tegen elkaar aankruipt en dus die pil vergeet. Heb jij er zin in in kerst? Hoe ga jij het vieren? En uh, wanneer zet je die kerstboom op? 0800-1121. En, ja, en uh, ja, dit is ermee verbonden met de kerst. Die kerstliedjes. Let it snow. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful.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 Dear I'm still good by as long as you love me so let it snow, let it snow, let it snow, let snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Ik hoop het zo. Het zou zo leuk zijn. Dan zou het plaatje echt helemaal compleet zijn. Lekker een beetje sneeuw. En dan die lichtjes van de kerstbomen of van de versiering in de tuin. En dan is mijn kerst compleet. Heb jij de kerstversiering al hangen? 0801121? Marit? Yes? Goedenacht. Jij, uh, jij, bent, uh, jij, bent, uh, jij hebt het al gehad over de kerst deze avond, hè? Ja, joh. Ik stond in de kroeg en ik had echt een gast om me heen hangen. En ik kwam er maar niet van af. Weet je zo type wetenschapper te lang, te dun, te onaantrekkelijk. En op een gegeven moment, zijn openingszin die was... Uh, heb jij en uh, vier jij kerst? Ja. Waarop ik antwoord, uh, ja, ja, ik heb mijn uh, palmboom al versierd. Nou, toen was hij weg. Maar dus, uh, schrok hem dat dan af? Of vond hij het niet grappig? Of ga je er echt van... Ja, een... hij, hij vond het niet grappig en hij vond me waarschijnlijk een ontzettend debiel mens... dat ik een palmboom ging versieren met kerstballen Maar dat heb ik dus echt vandaag gedaan. Maar help me even. Ik ben van de, de, de, een beetje van de oude stempel als het om kerst gaat. Ik hou van een kerstboom en ik hou van de, gewoon die ouderwetse versieringen. Maar jij hebt dus een, heb je een, een palmboom in je kamer geplant of in je huis... en daar heb je ballen nee, in gehandeld. Nee. Kijk, ik hou ook heel erg van Kerststiekem, Maar ik vind, ik vind het een beetje niet, ja, niet echt hip en niet echt kunnen... om dan alle kerstversiering en een kerstboom neer te planten... en je dan te houden aan, aan die traditie. Dus ik dacht, ik doe het anders. Ik koop wel kerstballen, maar afschuwelijk lelijke. Wat voor kleur? Hoe zien, dan... ze Hoe zien ze eruit? Ja, ze zijn paars en groen en blauw met stippeltjes. Ze zijn echt heel lelijk. Classic, ja. Ja, en ik denk, dan koop ik hele lelijke kerstballen. En dan hang ik die gewoon in mijn kamerplant. En dat is in dit geval een soort palmboom. Oh, en heb je dan ook zo'n slinger erin? Heb je er nog een piek op ook bijvoorbeeld? Ja, ik heb echt mijn hele kamerplant gewoon gevierd. Goed zo. En ga je er dan ook dan, uh, cadeautjes onder leggen? Uh, nee, dat denk ik niet. Dat doe ik met Sinterklaas. Traditioneel ben ik dan ook wel weer. Kijk, toch een beetje. Maar je hebt dus wel al, want dat is eigenlijk een beetje de discussie die ik de afgelopen week heb gehad en die ik nu ook voer hier op de radio. Ik heb dus al een tijdje de, de spullen staan en dan krijg ik een beetje van op mijn kop van de mensen om me heen. Maar jij hebt het ook al gewoon versierd en al in de kerststemming gemaakt. Nou ja, kijk, dat is, ik denk dat dat een beetje is... Ik, ik wil eigenlijk wel in die kerststemming al komen, maar ik vind het eigenlijk nog niet kunnen. Dus daarom heb ik het in mijn palmboom gedaan. Want dan is het nog een beetje... Dan, dan kan het nog. Ja... De kerstboom die gaat... Weet je, als ik dat nu er al neerzet, dan dat kan niet. Nee. Nee, nee duidelijk. Dank je wel, Marit. You. En dat is een nee. goede uh, truc ook dus nog om mensen een beetje weg te, te jagen. Enge mannen die je proberen te versieren. Ja, een hele goede truc. Kerstpalmboom. Fijne kerst alvast, Marit. Dankjewel, jij ook hè. Doeg. Doeg. 0800-121, daar kan je op inbellen. Dirk. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het met jou en de kerstversieringen? Nee, morgen hang ik Advent, de ster op. Want ja. Ik heb zo'n mooie adventster. Die komen oorspronkelijk van de Herren Hutters uit Duitsland, die hadden dat. Zeg maar niks. Nee, nou die zijn heel mooi. Overal zie je ze tegenwoordig wel hangen. Dat zijn van die grote witte sterren. Die hangen ik dus morgen op. Iedereen heeft er meestal ook wel één voor het raam staan. Hangen. Nou, en dan uh, na Sinterklaas uh, gaat de kerstspullen aan. De, de kerstboom aan. Maar ik heb ook een kerststalletje, want dat vertelde ik net. Het was vroeger zo dat het was alleen voor katholieke mensen. Die hadden een stalletje. Mochten die alleen? Want, ik had, ja, want dat wil ik eventjes ophelderen. Want ik had het eerste uur had ik uh, uh, ook iemand aan de lijn. Volgens mij was hij protestants. En zij zei van, ja, ik heb nu een kerststal, maar vroeger was het uit Den Bozen. Ja, dat was zo. Ja. Dus alleen als je katholiek bent mag je een kerststal? Dat had je vroeger, ja. Dat was okay. gewoon, ik kwam niet in vragen dat je thuis een, een kerstalletje zou hebben. En er zijn nu nog een heleboel mensen die dat gewoon niet hebben. Maar goed, ik heb het wel en ik vind het helemaal prachtig. Want Ik heb lichtjes erin, ik heb van zo'n dus klein laddertje erin en een hooi zoldertje En nou, van alles en nog wat en het is helemaal geweldig. Het is echt heel leuk. Maar die staat dus nog niet, want dat doe je... Nee, nee, die moet ik nog echt, want ik moet alle, alle, alle weesjes nog op, ophalen. Die zitten allemaal nog in dozen. Want er zijn schaapjes en er zijn herders en er is van alles. Kindtje en kinderke Jezus. Ja, het is ontzettend leuk. Het is echt heel leuk. Maar wanneer ga je nou, dat ja. nou doen? Wat zeg je? Wanneer ga je dat nou doen? Na, na de Sinterklaas? Na Sinterklaas, ja. Ja, ik ga het wel voor de dag halen allemaal. Allemaal klaarzetten. Maar ik ga het wel klaarzetten, maar na Sinterklaas gaat het aan. En ik, net wat ik straks zei, wat ik vervelend vind, dat ze nou weer zo'n hype hebben... Na Sinterklaas. Laat iedereen toch lekker doen wat hij wil. Absoluut. Moet hij toch zelf eten, dat is leuk. En jij pakt het dus uh, redelijk groot aan wel, met een kerststal, ja, met versieringen. Heel leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Ja. En ook buiten? Nee, ja, op het balkon. Daar doe ik ook nog wel wat. En dan, maar na drie koningen moet het weg, want vroeger was het zo, dan bracht het ongeluk. Oh, ja En ik las dat het ook gewoon praktisch is... omdat ze dan worden opgehaald door de gemeente langs de ja, straat. Ja, dat is waar. <laughs> ja, en dan begin ze dat 2 januari al mee. Dus, maar ja, dat doe ik niet. Met ik wie vier je kerst uh, dit jaar, Dirk? Met mijn familie altijd. Oké, okay, en, altijd. en waar, waar, waar bestaat het dan uit? Hoeveel mensen zijn er Met zes dat? personen. Zes personen. Kook jij? Ja, ik ook. Ja. Dus bij jou alles thuis? Erop. Ja, alles erop en eraan. Ja, ik ga één keer in een restaurant geweest. <lacht> ik vond er niks aan. Nee. Nee, thuis is het leukste. Nou, mag je alvast een fijne kerst wensen? Ja, hoor. ook zo. Ik uh, ga en, straks weer een kerstliedje draaien, maar ik, ik draai eventjes een, ook even een, een normale plaat om even bij ja, te graag, komen. Ga gewoon hier gang hoor. Ja, nou, fijn Totale, uh, ik krijg carte blanche van je. Ja hoor, je doet maar. <laughs> doe ik. Dankjewel Dirk. En laat je niet opvinden dat je nu al kerst hebt. <coughs> nee hoor, leuk. ik doe gewoon Joer. lekker mijn eigen, mijn eigen zo ding. Zo is dat. Iedereen moet doen wat hij leuk vindt. Top. Doei Dirk. Jo, dankjewel. Dag, dag. dag. dag. Wat ik al zei, is zometeen weer in een kerstplaat eerst deed. Give me the song and I'll sing it like I mean it. Give me the words and I'll say them like I mean it. Cause you got my heart in a headlock. You stop the blood made my head soft. And God knows, you've got me so na, na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 De jaren negentig kwamen ze bij elkaar. The Feeling en sound en een goede plaats, zeg. Wauw. Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. Ik zag ze afgelopen week zag ik ze live. En het is een beetje poppy liedjes die ze maken. Maar als ze live spelen, wat ik zeg, ze zijn al 17 jaar bij elkaar. Nou, dat kunnen ze, hoor. goede band, The Feeling, dus hoor je. Eventjes geen kerstmuziek en... Uh, <laughs> Charlotte, volgens mij was jij er heel blij mee hè? dat ik even geen kerstliedje draaide. Oh ja, ik ben zo gelukkig. Je bent niet zo van de nee. kerst, toch wel? Nou, weet je, ik vind de kerst, daar heb ik niks tegen, maar die versiering. Wat walgelijk, wat lelijk, wat afschuwelijk. Ik word er zo vervelend van. Echt? Echt, ik vind het zo super lelijk. Maar doe je dan nooit, hang je nooit iets op? Nee, natuurlijk niet, dat is toch idioot. Dat is toch raar. Ik bedoel, ik heb het in mijn huis heel gezellig, hoor, laat het wel te verstaan. Leuk met kaarsen, maar die heb ik het hele jaar door. Dus dat maakt allemaal niks uit. Maar ik vind dat dan zo idioot, die periodieke gekte. Die wat vind je dan heeft. het allerlelijkst? Alles? Ja, je moet één ding uitkiezen. Ik vind alleen... Nou, wat, wat ik het allerlelijkst vind... al die papieren gekleurde walgelijke uh, dingen, attributen... en dan die vieze, lelijke, gouden kerstballen en engelhaar. Dat vind ik ook... Dat, dat weet je wel, dat vieze spul... En watten en glitters. Nou, noem nog eens meer van die, onzin, van die, van die stomme kerstmannetjes en kaboutertjes en treintjes. Die je door de haat kamerijen. het echt, hè? Huh? Je haat het echt. Nou, die weet versiering. Je, ik, ik snap niet dat mensen dat mooi vinden. Dat is toch super lelijk? En kerstliedjes om te janken. En je, dan, maar je luistert wel naar me nog. En ik heb best wel veel kerstliedjes gedraaid. Nou, weet je, ik, nou dan ga ik weer iets heel vervelends zeggen. Oh, ik luister het zo pas. Dus ik ben van een heleboel ellende gespaard. Oh, je hebt geleven. nog geen kerst. Oh, maar ik heb een leuke klaarstaan hoor, zo meteen. En, en wat is leuk? Verlies, Navidad. Nou, dat vind ik nog, nog iets te oh. harder. Oh, maar weet je, het is zo afgezaagd. Het is elk jaar dezelfde onzin. Maar toch hou ik er wel die Queen. Van. Die top... Uh, hoeveel heet De dat? De top 2000. 200. Ja, dat is Radio 2. Daar moet je sowieso niet naar luisteren. Ja, maar dat vind ik... Nee, maar weet je waar het om gaat? <laughs> weet je waar? Ik bedoel, het komt elk jaar maar weer terug. Het is zo fantasieloos. Zo stom. En altijd diezelfde nummers. Ik draai... Weet je, het gekke is... Af en toe heb ik dan wel eens Radio 2 aan. Heel zelden hoor. Maar... Dan, uh, dan is het ook in die periode. En dan denk ik: potverdorie, heb ik dat niet eerder gehoord op deze tijd? Ik word er doodmoe van. Maar hoe ik, vier je ik, dan zelf Kerst? Doe je elk jaar iets anders? Hoe bedoel je? Waarom moet ik iets anders doen? Met nee, kerst? Ja, omdat jij zegt: ik vind het verschrikkelijk om elke keer weer hetzelfde stramien te hebben ja, maar van ik de Kerst. Doe het nooit. Met, met dezelfde liedjes, met dezelfde versiering, met dezelfde Ja, ik ja maar ik, ik heb het helemaal niet in huis, die, die onzin. Maar hoe maar vier je je jij dan? het dan? Dood... Hoe zit jij erbij? Nou, weet je, Schets mij eens even jouw kerstsituatie. Ja, weet, je, weet, je wat, weet je wat het is? mensen? Je moet jezelf versieren. Je moet zelf, eh, zorgen dat je er zelf leuk uitziet. Maar dat moet je niet alleen met kerst en met paas en met Pinksteren. en weet ik veel wat voor al die, al die onzin dagen. Maar dat, je moet er altijd leuk, gezellig uitzien. Dat ben ik met je eens. onzinnige versiering die nodig. Want stel je voor dat je dus je in al die versiering vindt. Dan val je niet eens meer op door al die onzin. Maar heb jij nooit je huis versierd? Ook vroeger niet. Werd je huis niet nee. versierd? Nee. Weet je, wel een kerstboom, maar dan wel heel beschaafd. Mm -hmm. Weet je, niet met al die, die lelijke dingen erin. Bijvoorbeeld dan alleen maar met rode ballen en een paar kaarsjes. Ja. Want ik vind het ook zo super lelijk. Nee, ja, maar kijk, dat ben ik wel met een je eens, Charlotte. Je moet niet de uh, Amerikaanse toestanden hebben... met flikkerende rendieren in de, in de tuin en met... Uh... Ja, maar dat zie je toch hier in Nederland. Ook ook die rare mensen die allemaal slingers buiten het huis hangen. Maar het is Alsof toch, het toch het leuk. Huis zo mooi is. En, ja, en dan nee, ook nog ja. eens eventjes aan, aandikken met een paar slingers erlangs. Maar het is toch leuk om gewoon net zoals nee. ik... Ik heb in de studio nu, als je op radio1.nl even kijkt... op de webcam heb ik een kerstboompje staan, een Gaat kleintje. Dat niet allemaal doen nu. En zeker niet voor... Na nou, vertel. En ik heb een kaarsje en dan zit ik. Er, ik zit er gewoon lekker warmpjes bij. En ik vind dat sfeertje en ik ben het met je eens. Want ik hou van kaarsen. Ik stuur ook of ik steek ook vaak kaarsen aan. Ja. Ook als het niet kerst is, maar met kerst kan ja. je net even wat meer uitpakken. Ja, ik ja, nou, het zal, ik vind het leuk voor jou dat jij lekker uit gaat pakken hoor. Daar gaat niet om. maar... Ik doe, waarom moet je nou allemaal zulke rare dingen doen? Het is niet zo... Kijk, met kerstmis, bijvoorbeeld, dan zie je weer wat mensen op een bepaald uh, moment. Hè? Dat, omdat weet je waarom dat ook vaak is. Want dan is iedereen een lange periode vrij. Dus dan kom je bij elkaar. Maar dat heeft in principe niet zozeer... Kijk, nee. wat is kerstmis, hè? Kerst kerstmis is meer nee, de geboorte dan geboorte van Jezus. droom. Dan een tere fantasie. Nee, maar kijk, met... Het is meer dan een sprookje. Meer dan een spel. Dan een mooie melodie. Kijk, en daar moet je nou eens eventjes mooi aan denken... Het gaat wat, wat voel je van binnen. En al die onzin. Het is toch om te janken. Echt, Ik vind het echt heel erg. Maar waar gaat het bij jou dan om voor de kerst? Uh, ja, gewoon... Dat je, dat je uh, gezellig even weer wat, wat mensen ziet en je eet een lekker hapje. Maar dat heeft niet zozeer iets meer. Nee, het heeft meer te maken met, met die vrije periode. Hè, van vandaag dat mensen wat minder werken. Dat je dan wat meer in de gelegenheid bent om mensen te ontmoeten. Hè. Maar het is toch dwazigheid om je huis helemaal te verpesten met die lelijke kietsdingen. Ja, en want ik ben, ik ben helemaal niet chagrijnig of zo. Nee, want je klinkt ik wel vrolijk, maar je geeft je je, bent, je haat gewoon, de kerstversieringen duidelijk. Ja. Het is toch geen kermis? Nee. Daar hou ik ook niet van. Nee, dat kermis ben ik ook niet zo'n groot fan van. En, en, en, en van die pretparken vind ik maar ook wel Maar van de kerst, Charlotte, hou ik. Ja, maar jongen, jij mag van mij van de kerst houden en van weet ik wat allemaal, hoor. En daarom draai ik nu ook een kerstplaatje. Dankjewel, Charlotte, uh, voor het bellen. <laughs> Dag. Dag. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.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 De eerste plaats, Feliz Navidad. En ik uh, ben niet meer in de studio, dus ik... Uh, José Feliciano, volgens mij, is de, de beste man die het heeft ingezongen. Leuk liedje. Ik denk ook wel een van mijn favorieten, hoor. Van, uh... Oh, ja, Roef. Uh, je hoort het al. Ik ben niet meer in de studio, ik ben buiten inmiddels. Uh, en dat doe ik altijd een beetje zo rond dit tijdstip van half vijf. Dan rook ik een sigaretje en dan neem ik uh, mijn uh, studiohond Roef mee. En die wordt altijd een beetje onrustig en vrolijk als hij dan weer naar buiten mag. Dus daarom hoor je hem zo uh, wild tekeer gaan. En terwijl ik hem uitlaat, uh, ben ik hier samen met jouw uh, Jauke, Jauke goedenacht. Goedenacht. Wat vind je ervan? Van uh, de kerstversieringen. Ja? <laughs> ja? Ik vind dat heel gezellig, maar uh, ik doe het zelf eigenlijk nooit. Helemaal geen kerstversiering. Dan, nee? Nee, ik ga met kerst altijd naar mijn ouders. En dan, is het, dan kom ik daar. En dan is het daar heel leuk versierd. En dan is het echt zo van... Ja, gezellig. Maar heb je thuis dan niet? Want toen net had ik de Charlotte aan de lijn en Die was echt tegen alle kerstversiering. Ja. Maar vind ik het dan niet leuk om een klein lampje op te hangen? Of een klein, klein... Zoals wat ik in de studio heb nu een klein boompje neer te zetten. Ja, ik, ik vind het wel altijd heel gezellig eruit zien. Maar ik, ik ben zelf bijna nooit thuis. Dus dan, ja, dan, heb ik ook, dan, dan ga ik ook niet... Uh, tijd in steken om dat allemaal op te zetten. Dus. Geen kerstboom ook of zo? Nee. Heb je dat wel gedaan, sinds je op jezelf woont, ooit, een kerstboom? Nee, ja, mijn moeder heeft uh, uh, vorig jaar met kerst al expres aan mij iets gegeven, zodat ik dat kan opzetten. Een soort van stalen kerstboompje is dat, met van die ballen waar je op kan schrijven, weet je wel. Oh, okay. uh, meer omdat het dan, ja, gewoon dat ik iets heb, omdat ze het zo ongezellig vond. Maar ja, ik zet hem... Dan soms wel op, maar. Uh... Dat je toch een beetje in die kerstsferen bent, dacht zij. Dan. Ja, precies. Ik zit nu te bedenken terwijl we het hierover hebben. En jij vertelt dat je dat, dat van je moeder hebt gekregen, een klein kerstboompje. Ik heb een keer voor mijn verjaardag. heb ik een kerstboom gekregen van vrienden van mij. Helemaal. Die kwamen dan de volgende dag na mijn verjaardag. kwamen we dan die, die boom brengen. Een hele mooie, een echte boom. Hadden hem ook helemaal versierd dan bij mij thuis. En ik vind het toch wel. Het geeft rommel. Ben ik het helemaal met je ja. eens. En dat ben ik ook eens met degene die een echte kerstboom hebben. Maar het is toch wel. Misschien ben ik een beetje oudbollig of zo. Nee, ja, ik vind het ook heel gezellig hoor. Maar daarom, als ik met kerst naar mijn ouders ga... dan vind ik het ook altijd heel gezellig daar. Ja, gewoon een leuk sfeertje, zeg maar. Alleen, als ik in mijn eentje thuis ben... als ik al thuis ben, in de avond... dan, uh, dan ja, dat hoeft het van mij niet per se. Nee, oké. Okay. Ik zal er wel eventjes trouwens bij zeggen... ik ben uh, 13 december jarig. Het is niet dat ik uh, midden in de, in de zomer... Een kerstboom kreeg. Dus ik ben echt precies nou ja, na Sinterklaas. Want dat zeggen mensen natuurlijk ook. Dat is een beetje de discussie die nu gaande is. Uh, wanneer mag je die boom opzetten na Sinterklaas of al voor Sinterklaas. Maar ik, dus dan heb ik hem zo lekker halverwege december staan. En nu heb ik hem natuurlijk nu al staan in, uh, in mijn huis ook. Um, hoe ga jij kerst vieren? Uh, nou, Ik ben de week voor kerst altijd hard aan het werk. Pussyers request natuurlijk. Yes, ja. ja, dus dat is heel leuk. En dan uh, ga ik uh, s'avonds, als, als het grote bedrag bekend is, ga ik naar mijn ouders toe. En dan ben ik gewoon twee dagen daar. En dan, uh, aan het slapen. Ja, ja, aan het slapen, aan het eten en uh, nog even een nachtje uitgaan. Ja, want met kerst zijn ook altijd wel goede feesten inderdaad. Ja. Kerst kan je, kan je op allerlei manieren vieren... En je ouders die hebben dan het huis wel vol hangen? Ja, of in ieder geval... We hadden vroeger altijd zelfs twee kerstbomen. Echt? Ja. ik ook weer een beetje te, over, te, te veel hoor. Ja, ja we hebben best wel een groot huis. En dan was één zeg maar voor, voor ons. Voor de kinderen toen we nog wat kleiner waren. En dan mochten we allemaal dingen maken en zo om in te hangen. En dat is ook mocht... snoep erin hangen dan? Ja, ja, en dat was natuurlijk afschuwelijk lelijk inderdaad. Wat, uh, wat die Charlotte ook zei met allemaal knutselwerkjes erin. Maar wel weer schattig. En die ander was dan gewoon... Wat, wat serieus. een serieuze... volwassen ja. mensen kerstboom. Ja, precies. En dan cadeautjes onder de kerstboom uh, dat, dat is pas sinds de laatste jaren dat we dat doen eigenlijk. Maar we doen meer nu loodjes trekken. Zoals eigenlijk met wat je gedaan. ook met Sinterklaas ja. doet. Ja. ja, inderdaad. Schrijf je dan ook een gedicht? Ja. Goed moment, hè? Het is ook een beetje een moment van terugblikken naar het jaar wel. Ja, inderdaad. Dat is altijd leuk om elkaar een beetje in de zijk te nemen. Ja. De decembermaand is begonnen. Eerst Sinterklaas, dan kerst. Ik heb het met, uh, met jou over kerstbomen. Mag je die al opzetten? Of moet dat dus na de andere feestdag? Sinterklaas 0800-1121. Ik discussieer graag nog even met je verder. Mm. Sigaretje gooi ik hier. Zo, het moet wel een beetje netjes, anders worden ze boos. Mediapark ligt er mooi bij, veel groen. Ook heel veel lelijke grijze gebouwen, maar ook veel groen. En dat wil ik graag zo houden. En uh, daar is Roef lekker doorheen aan het struinen, mijn redactiehond. Maar uh, het, is, uh, ah, het weer valt wel mee. Het is wel frisjes, maar niet heel erg koud. Toch ga ik weer naar binnen, want... Uh, ja, Ik vind het alweer mooi geweest. Sigaretjes op. En Roef heeft even lekker buiten kunnen lopen. Dus. Uh, Roef, kom, we gaan naar binnen. Yes, kom. En terwijl ik naar binnen loop, met Roef aan de lijn weer. Dus ik moet hem altijd weer aanleiden. Hoor je Palm Tree Shadow. kan je ook een kerstboom van maken, van je palmboom. Van de Fagery. Zo, ik moest even een beetje opschieten. De fakery hoorde je, Palm Tree Shadow. Het gaat over kerst en ik ben even op zoek naar mijn vrolijke kerstmuziekjes. Want dat maakt het nog eventjes... Zit je nog meer iets in die sfeer, toch? Kijk, de belletjes, heerlijk. Dan voel je hem helemaal. Truus, goeienacht. Hallo. Hallo. Uh, ik heb... Je spreekt met Frank, goeienacht. Uh, goedemorgen goedemorgen in jouw geval. Uh, vijf over half vijf. Hoe vier jij kerst, Truus? Ik, ik, ik ben uh, geen uh, Truus. Oh. Mijn wie heb ik dan het genoeg? Ik heb ik, je hebt Mirjam, maar ikzelf stel Oh, Mirjam. Oh, dan noem ik je Mirjam. Ik zal Ik, wil ik, wil ik, zag... eerst, ik ja. wil eerst even vanaf als dat ik vergeet dat ik een jaar ben. we de dertiende hoor. Oh, goed. Ja, de dertiende. <lacht> dan word ik 25 jaar, Mirjam. Ja, kijk eens, wat een jong bloempje. Ja, ik kan nog zoveel kerst vieren. Uh, Verzier nou, jij de boel of niet als je kerst viert? Nou, van dit jaar niet. Dan uh, zitten wij namelijk in de renovatie. Dus dan zit ik niet zoveel te vieren. Zit je in de, reno <lacht> zit je in de renovatie... Ja, wij uh, hebben een renovatie deze jaar met het uh, kerst. En dan hebben we net de rommel uh, van de bouw achter de rug. Dus dan heb ik veel kerst van uh, versieren. Maar uh, ik zal wel uh, zorgen dat ik ook al ben ik alleen nog aan het uh, kerstvieren ieder jaar. Hey. Dat ik toch wel iets uh, gezels zal uh, doen met uh, eten of uh, zoiets. Maar uh, eten is voor mij niet het belangrijkste uh, wat uh, kerst uh, betekent. Maar uh, je, je viert het altijd alleen dan? Maar altijd maar, want... en dat, wil niet zeggen, dat wil niet zeggen dat je dan op een gegeven moment in een hoekje moet krijgen. Nee, omdat je dan uh, alleen... ja, maar er zijn veel mensen van ja, als je dus gewoon kerst viert... En je kunt dus tafel gezellig maken van uh, hè, met een pandje van uh, en dan aankleden tafel. Hoe kun jij dat aan doen als je alleenig bent? Dan denk van ja, waarom zou je als je alleen kan niet en uh, waarom moeten daar mensen bij zijn? En waarom vier je alleen kerst? Waarom, uh... Ja, ik ben een ik uh, uh, single, hè. dus uh, ja, dan kun je... Uh, ja, ik ben ook single, maar ik... Uh... Er zijn veel mensen die zijn op een gegeven moment alleen en dan hebben ze op een gegeven moment geen mensen ondergeven. Maar dan, dat betekent niet dat je dan geen kerst kunt vieren, nee, dat nee. je je tafel niet kunt versieren met kaarsjes en uh, van alles zo. Want hoe ziet je, je tafel er dan nog meer uit, behalve met kaarsjes? Nou, kaarsje en uh, ja, hè, een beetje de, de tafels met rode linten eromheen en dat soort dingen allemaal. Hè, dat het echt uh, aangekleed is voor kerst. Ja. Kijk, dat doe je anders niet. Hè. Ik bedoel, je hebt op een tafel met kerst altijd dan uh, een beetje versierd. Uh, met uh, ja, groen zo van uh, takken een beetje aangekleed. Dat, dat, dat is dan een beetje aangekleed. Hè. Het geeft toch wel even, net even iets meer sfeer, toch? Als je dat zo een Juist. beetje doet. Juist, en je hebt dan op de achtergrond ook een, iets van net als uh, dat u de cd zo van White Christmas hebt. Daar heb ik dan eigenlijk dan, uh, uh, het Nederlands-talig allemaal van uh, het uh, stille nacht en uh, midden in de win winternacht. Dat soort uh, dingen heb ik dan aan. En vier je dan uh, dus kerst dan thuis? En dan ga je lekker, dan, dan dat heb je, ik thuis dan. Dan ga je lekker eten thuis. in huis en zo? Net als ik zeg, met een uh, fondue tafel, dat ik dan helemaal zelf gemaakt heb, bijvoorbeeld. En ga je dan ook nog uh, bijvoorbeeld naar een kerstmis in uh, de kerk? Nee, ik, of heb, nog... ik, ik zit in een koor en daar uh, zing ik dan ook dus op een gegeven moment nog een keer uh, liederen. Kerstliederen? Ja. En welke dan? Vij, 15 december bijvoorbeeld heb ik een uitvoering in Eersel. Oei, waar is dat precies? Kijk, wat zegt u? Waar is Eersel. Eersel, dat is in Noord-Bramond, okay. uh, ja, uh, onder Eindhoven. Ja, en dan zingen je kerstliederen? Dan zingen we kerstliederen en ook zulke zo, soort, zo uh, gelijk, ik zeg. Maar welke dan? Van, stil... van, van Stille Nacht, net als ik zeg, of, of um, uh, de, de, uh, Zalig Kerstmis en dat soort dingen. En uh, heb je ook een solo dan daarin? Wat zegt u? Heb je ook een solo bij die kerstliederen? Nee, dan zitten we in een koor dat we dus uh, zingen met uh, vier, vier stemmen. Kan je een klein stukje doen, misschien? Nu dat ik dat nu doe? Ja, dat lijkt me nou heel fijn. Dan zitten nee, we dat, nog nee, weer in de kerst Nee, ik ben, ik ben sopraan, dan denk ik dat de mensen wakker uh, zing. Dat is heel, dat is, dan, dan ben je heel hoog, natuurlijk, inderdaad. Juist, dan zie ik een hoge D. Dan denk ik dat ik de mensen je wakker zien. En als ik dan een beetje. Dan kan ik dan niet de bas doen of zo? Stille nacht. Nee, dat lijkt me niet. Oh, dan had ik me nou nee, zo nee. had ik echt het ultieme kerstgevoel ik kom, gehad. Ik kom liever dan een keertje bij u daar. Zo, omdat ik dan uh, in een uh, solo, solo of sopraan zing. Dan wil ik mij wel laten horen. Maar... Nee, want dan uh, moet je echt in volle uh, overtuiging. En niet dat je dan hier nog op bed ligt. Dan kun uh, je niet echt in volle overtuiging. Meer. Nee, dan wordt het een <laughs> beetje mompelen misschien. hè? Nee, nee dat is uh, geen hoor, denk ik. Eh, jammer, het had echt, me zo en... leuk geleken Mirjam. Wat zegt u? Het had me wel leuk geleken Mirjam. Een klein kerstliedje van jouw kant. Ja, ik zelf, dan zou ik u een keertje op, op een ja, moeten komen. Misschien dus met de kerstuitzending. Voor, voor, voor u, dan uh, was het toch ieder jaar terugkomen. Dus dan kan ik voor ons jaar een keer terugkomen. Terug. Dan uh, eh, hou ik je wel. Ter He, want uh, als het toch altijd ieder jaar terugkomt, nou, dan uh, hebben we altijd ieder jaar hetzelfde. En uh, nou, voor mij is niet ieder jaar hetzelfde, gelukkig. Nee. Anders zou u ook ieder jaar 25 worden. En ik ben ook uh, het dubbele van uw leeftijd. Dus dan werk ik ieder jaar hetzelfde bijna uh, net iets meer als Sarah. <laughs> Dankjewel, dan Mirjam. Tot ik, de volgende keer. Absoluut, een, een en een fijne kerst. Programma. Dankjewel. Ja, vrede. Vredig kerst. Vredig Kerstfeest. Zalig. Oh ja. nee, zalig paas zeg je. Ja. Nee, dat doen we een andere keer. Nee, dat heb je gelijk. En doei Mirjam. En een poot aan de rond, hè. Ja, ik geef de, de groetjes aan Roef. Oké. Okay. Doei, doei. Doeg. Mirjam was dat eventjes nog naar Gerrit. Gerrit, goedenacht. Uh, ja, goedenavond. Goedenavond. Hoe, uh, hoe Goeden ben jij morgen, met de kerst? Helemaal uh, niks. Nee? Want ik uh, had toen net een, een vrouw in de land. Ja, helemaal niks aan kerstdeek. Charlotte? Ja? Die was er echt en, uh, fel tegen. Die zei echt: van, Ik vind het afschuwelijk. Ze, ze haten bijna alle kerstversieringen. Inderdaad. Nou, zo ben ik ook. Heb je helemaal niks dan? Helemaal niks. Ook niet een klein boompje? Nee, helemaal niets. En hoe viel je? Die, kaasje. Een kaasje. Okay. Oké, een klein kaasje doe je nog wel. Kijk, uh, ze, uh, uh, ze hebben een kerstdiner op wat dan ook. Nou, daar zit ik met een zak uh, tijd in handen. <laughs> zo vier jij je kerstavond? <laughs> ja. Maar vind je het dan niet leuk om, dan is het geen goede aanleiding om even uh, uit te pakken? Een keertje, voor, qua eten en qua aankleding. Nee hoor, nee, nee. In geen geval. Dan doe je ook geen, niet je kerstpak aan of zo? Nee, nee. Gewoon, uh, ja, wat leren. Maar, uh, maar geen uh, speciale dingen. Dus dan ben je gewoon weer blij als eigenlijk de, de, deze feestmaand erop zit? Nou, ik heb altijd een hekel gehad. En? je uh, even uh, de... An... natuurlijk uh, Sinterklaas. Oh, in de, de, de maand natuurlijk... december, ja. Nou, over de hele maand. Dus je, dit is ja, echt. Bestaat natuurlijk wel, maar, uh, het is ja. echt even doorbijten voor jou, want het is net nu 1 december. Deze zondag, dus je moet uh, uh, nog 30 dagen doorbijten en dan is het weer. 30 dagen, ja, inderdaad. En waar zit je dan? Maar, ik heb uh, groot respect voor het uh, vraagje, Charlotte. En uh, wat, ze, wat ze zei: over dat, uh, dat ze het dus helemaal niks vindt, die versieringen en zo. <lacht> nou, inderdaad. Dat je daar zo ik tegen ja. Dat is een bloed Maar doe je dan wel, als je jarig bent, hang je dan wel slingers op, bijvoorbeeld? Nee. Want uh, ja. Je versiert eigenlijk gewoon nooit. Je, doet, je pakt nooit uit qua uh, Nee, Zo krijg je het als je helemaal niemand meer hebt. Zoals uh, je ouders. Want ik ben een man van uh, 60 plus. Mm -hmm. uh, nou, ik heb wel een bro broer en een zus. Maar die wonen allemaal uh, buiten Amsterdam. En, uh, ja, en familie. Nou, ah, en niemand, ik ben eindelijk de Amsterdam nog. Ja. Want ik ben een rassiole Nice. Ik hoor het. Oh. <laughs> <laughs> dus, uh, ja, al bieden ze me nog zoveel geld... Je kraalt hier maar niet in die weg. Nee, maar uh, ik had toen net meer een lijn en die is uh, ook alleen. Maar die viert het wel en die kleedt het wel een beetje leuk aan. En die uh, legt dan een mooie, mooie rode linten over de tafel en die gaat dan wel lekker eten op kerstavond. Ja, maar goed, kijk, uh, uh, nou praat je over een vrouw. Maar je praat nou met een man alleen. Nee, zij, ja, oké, okay, maar zij was dan een vrouw alleen, maar vrouwen zijn gewoon iets meer van het, van het versieren en zo. Ja, die gaan hem even uh, van plaatsen en uh, ja. Wat een beetje tutten met die spulletjes allemaal en zo. Inderdaad. Van jou hoeft het allemaal niet. Ik het niet. Dus jij zit er, ik schets er even het plaatje, jij zit er op kerstavond gewoon rustig bij met een uh, zak patat op je schoot. Wel ja, en een, uh, een lekkere kop koffie. En dan ga je gewoon op tijd naar bed. En dan de volgende dag, uh, eerste kerstdag, ook geen geld Ja, geit. en uh, we hopen dat de volgende dag snel komt. Ah, Gerrit. Dat je maar eerst bent. Uh, want ik heb nog nooit in mijn hele leven vuurwerk gekocht. Nee, heb ik ook zonder van het geld, hè? <laughs> ja, nou, daar zijn we erop. Maar uh, mag ik je alsnog, ook al ga je het niet vieren, wel een fijne kerst wensen. En dat je deze maand. Deze maand van de hel, voor jou, in jouw geval. Toch nog een fijne kerst en fijn oud en nieuw en Sinterklaas wensen en zo? Maar, uh, laat ik even niet zeggen. Ik ben een atheist, maar ik uh, respect voor een ander. Oké. Okay. En het uh, lijkt me een mooie afsluiting. Mm -hmm. Want, uh, ja, uh, als iemand gelooft... Nou, dat gelooft hij. Absoluut. Iedereen moet doen en laten wat hij zelf wil. En daarom uh, mag je ook lekker je kerst vieren zoals jij dat wil. En wat ik zei, ja, ik hoor, wens je ja, toch ja, een hele ja, fijne ja. kerst. Nou, ik zou zeggen... Uh, <laughs> ik hoop dat u me leuke nooit kerstent. Dat gaat wel goed komen. Fijne, okay. fijne nacht nog, Gerrit. Heel Veel bedankt. Groetjes, doeg. Dag. Dag. Sleigh bells ring. Sleigh bells ring. Are you listening? Are you listening? In the light. Glistening, so is Christmas. a beautiful sight. We're happy tonight. Walking in, in a winter, winter wonderland. Gone away is the blue bird. Here to stay is a new bird. He sings a love song bluebird. as we go along. Walking in bluebird. a winter wonderland. In the meadow, we can build a snowman, snowman. Then pretend that he is Parson Brown. He'll say, Are you married? We'll say, No, man. No, man. You can do the job when you're in town. Oh. Later, on, Later on, we'll, we'll conspire, conspire as, as, we, dream, as by we dream by the fire. By the fire to face unafraid the plans that we made. A wonderland, Gone away, away. Is the bluebird bird. here to stay? Is our new bird? He's singing a song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, a snowman. and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman. Snowman. Till the other kitties knock them down. When it snows, When it ain't, snows it ain't it thrilling? Though y'all know, you know, so get that chilly. We'll frolic on day, the Eskimo way. Walking yeah. in a Wat een stem. Walking in a winter wonderland. Maisie Gray hoorde je. en winter wonderland. BNN Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Lenden. Goeienacht. Daar luister je naar. En uh, Wessel, jij belde in 0800 1121. Goeienacht. Goeienacht. Jij zei tegen Hallo, mij... Uh, hoi, uh, jij belde en jij zei derde kerstdag. Dat is eigenlijk mijn echte kerstdag. Ja, daar begint het eigenlijk mee. Want wat doe je dan? Dan, uh, dan ga ik een paar dagen weg met mijn familie. En uh, normaal, normaal vieren wij een beetje kerst op de traditionele wier. Met uh, gewoon eten en drinken en gezelligheid. Wel of geen kerstboom? Jawel, ja. Okay. Ik, ik, niet, ik niet persoonlijk, maar mijn moeder wel. Nou, dus het zit wel een beetje in de familie, maar thuis doe jij het voor de rest niet echt meer nu. Ja, ik woon heel klein, dus dan, dan is het wel heel snel niet zoveel ruimte voor een kerstdag. Nee, nee dat begrijp ik. Maar dan ja. die derde kerstdag. Want je gaat dan een soort uh, reunie doen met de familie? Ja. Ja, wij gaan, uh, wij gaan voor uh, een paar dagen weg naar Finland. Uh, naar mooi. En uh, mijn ouders hebben een heel mooi hotel geboekt. En daar ben ik ze heel dankbaar voor, want... Uh, ja, met feestdagen ben je wel snel gerapt bij de kast... met alle uitkopen en ingaven en cadeautjes en dat soort dingen. En um, ja, er komt ook een gedeelte van de Zwitserse familie over. Oh, die komen dan speciaal en... voor die dag, voor die reunie... of voor die paar dagen komen ze uit Zwitserland even naar Nederland? Ja, precies. Hmm. En uh, ja, daar kijk ik heel erg naar uit, want ja, die mensen zie je niet zo vaak... maar je bent wel familie, dus mensen worden heel snel groot... En uh, als je ze als je lichtjes niet zo vaak ziet, dan, dan is het altijd wel leuk dat er momenten zijn dat je ze wel ziet. En waarom doen jullie dan niet gewoon met kerst, maar op derde kerstdag? Nou, in, ik geloof in Zwitserland zijn ze best wel altijd een beetje... Ja, ik denk dat ze in Zwitserland meer traditioneel zijn dan in, uh, in Nederland, denk ik. Dus ze hechten echt waarde aan die eerste twee kerstdagen. Die willen ze daar vieren en dan daarna kunnen ze ja. wel uh, weg. Ja, want daar zijn ook nog grootouders. En ik moet zeggen, mijn grootouders zijn allemaal gestorven. Dus uh, mijn ouders zijn al wees. En uh, ja, daar moet natuurlijk ook aandacht van besteed worden. Ja, kerst is natuurlijk ook wel een moment dat je even met familie kan zijn. Mm, ja, dat je over dat soort dingen nadenkt. Ja. En uh, ja, ik vind het gewoon heel tof om, om, om gewoon die mensen weer terug te zien. Want ik zie ze niet zo vaak. En, uh, zie je ze dan één keer per jaar ook maar? Ja, ik, ik, euh, ik moet zeggen, ik, ik ben nu twee jaar gestudeerd en ik, ik heb een heel druk leven, dus ik heb ook niet altijd tijd om ze te zien. En de momenten dat mijn ouders oh, het echt organiseren, dan probeer ik wel de kans te grijpen om ze toch wel te zien. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ja, dan wens ik je ook een heel fijne kerst. Drie kerstdagen minimaal voor jou. Ja, ja tot nu ja. ja. Lekker. Dankjewel, Wessel, voor het ja. bellen. Ja, jij ook. Een en fijne, vij... fijne kerst, Frank. <laughs> Dankjewel, groetjes. Dat rustig. Wessel gaat lekker slapen. Gaan nog heel eventjes naar Tom, Tom. goeiedag. Goeienacht. Hoi. Kerstversiering, ja of nee? Het hele jaar door. En je start even meteen de computer op? Het hele op. jaar door. Het hele, uh, hele jaar door? Hallo? Dat is best wel heftig. Ik heb, ik heb gewoon uh, een kerst-eekhoorn bij, bij, bij mijn klok. En, uh, en, uh, en een sleetje en een, een kerstmannetje en zo. Maar eh, voor kerstmis, de avond de, na Sinterklaas, dan steek ik een in op stopcontact en dan gaan de lichtjes om een raam aan en, en dan hang ik een kerstkans op de deur. En ja, eh, kaarsen brand ik het hele jaar door, sinds mijn moeder overleden is. Dat is... Eh, brand ik avond, kaas. En kaarsen zijn natuurlijk altijd mooi. En met kerst kan je er misschien kaars. nog eentje extra bij zetten. Ja, en ik vind het ontzettend leuk uit en ik vind het een prachtig idee. Ik vond ook het eerste lied, dat is ook toevallig mijn lievelingslied met Stop kerstmis. Stop the Calvary. En ja, en het slaat bergens op, want ze hebben maar één zinnetje ingevoegd, hè? Het was uh -huh. oorspronkelijk helemaal ge, niet als kerstliedje bedoeld. Ze hebben alleen het ene zinnetje erin Ja, ik weet het. En daarom, maar ik vind het zo lekker hoe die begint. Ja, nou, het is een heerlijk nummer. Het is een toplaat. Dankjewel voor het bellen, Tom. Hey, en uh, bedankt voor je uitzending. Alsjeblieft. Doei. Fijne nacht. Dat nou, was Tom en uh, daarmee uh, aan het einde gekomen bijna van deze uitzending. Maar niet voordat... Ik natuurlijk altijd even refereer aan mijn Facebookpagina... dat is uh, Nachtbrakers BNN, als je het intikt in het zoekscherm op Facebook. Want daar zit ook altijd drie vinylplaten neer. Dan kan jij uitkiezen als je daar naartoe gaat. Dus facebook.com slash nachtbrakers En dan kan je kiezen uit drie platen. En deze keer ging het tussen Simon and Garfunkel, Joy Division... en de helden van Credence Clearwater Revival. En die hebben ook gewonnen met de meeste stemmen. Looking out my backdoor van Vinyl hier op Radio 1 in BNM Nachtbrakers. En als je goed luistert, spits je oren, op je hem kraken. go De winnaars van de finale plaatwedstrijd. Credence Clearwater Revival. Looking out my back door. Kees, zometeen start. Ja, uh, Gefeliciteerd trouwens. Dank je. Want je gaat het vanaf uh, vandaag uh, elke week doen. Uh, kerst, heel kort. Heb jij een boom? Heb je versieringen? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, ik had een kleine kerstboom uh, voor in mijn kamer, maar die heeft het begeven. Dus die heb ik maar weggegooid. Ja, dat is ook zo lullig ja. hè? en kapotte kerst. Misschien haal ik er nog wel eentje ja, hoor. Het is wel sfeer Vindt hoor, wel Wij staat hier ook tussen ons in, dat kleine kerstboomtje. Ja, dat vind ik wel, dat vind ik wel leuk. Dat is toch leuk? Echt. Ik heb een... Ja. Uh, ik dacht, ik, ik doe even iets nieuws hè. Ja. Ik, ik ben toch nieuw. Uh, dus um, ik denk, ik doe het uh, korte case quizje kees -quiz. uh, uh, Voor, uh, voor uh, waar we het over uh, hebben. Dus we gaan namelijk in start onder andere het koen Oensanderfest festen recenseren. Daarom eventjes dus een kort quizje. Ja, uh, um, er was een duo te gast daarbij dat koenen Sandervest. Um, en die zeiden dit. Ze zijn zeer veel... Dat we een deel van die show werden, möchten, willen zijn, zullen, muchten. Ah, ik weet al wie dit nou, zijn. Multiple choice. Wie zijn dit? A. Knevel van, van der Brink. B. Nick en Simon. Of C. Klaus und Dieter, de Duitse Sander, die een succesvol middagprogramma op ZHF Radio 3 maken? Het was nummertje 2, uh, Nick en Simon. Nou, het antwoord krijg je van Britt Fantastisch Dekker. dat ik mee mag doen, want ik sta gewoon op het podium met Nick en Simon. Dus dankzij jullie yes. is mijn droom uitgekomen. Mag Bent je wel je even, even iets vragen? Kan ik er iets mee winnen ook? Of niet? Uh, de, de, de Applausje van mij. Oké. Okay. Oké, okay, uh, uh, vraag 2. De opposit gaven ook een optreden op het Koenloens Sanderfest. Uh, ze worden ook wel de slagerzangers uh, van de Nederlandse uh, rap genoemd. En uh, wat hadden ze aan? A. Helemaal niks, Een naakt. Dus B. Fluoriserende latex-lederhozen. Of C. De pakken die Knevel van de Brink droegen tijdens hun laatste show van dit seizoen. Uh, niks hadden ze aan. Hallo opposit! Wat hebben jullie mooie lederhozen aan? Nou, dat is even mooi. Ze komen hier heel strak in, uh, in een polootje. Ja, ze ja we gaan. zijn ik een beetje overvallen door, door de outfits en zo. Dus we kunnen wel naakt gaan. Nou ja, jongens. zit naakt op het podium! Nou ja. Gefeliciteerd! Een applausje verdiend. Zometeen start met Kees. Dit was Nachtwakers. Tot volgende week. Ja. En.